2 uur. Dit is Marten Herhuis met het NMS Journaal. Uit Irak komen berichten dat een Nederlandse jihadganger een zelfmoordaanslag heeft gepleegd. De berichten komen uit kringen van IS. Het zou gaan om een Nederlander die door IS Abu Abdul Rahman Al-Olandi werd genoemd. De aanslag zou zijn gepleegd in de stad Fallujah, ongeveer 70 kilometer ten westen van Baghdad. Hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt en wat het doelwit was is niet bekend. In Nigeria zijn zeker 200 strijders van Boko Haram gedood door het leger van Tjaad. Het gebeurde in het noordoosten van het land, in de stad Gambaru. Volgens de BBC trokken gisteren ongeveer 2000 militairen uit Tjaat het gebied rond Gambaru binnen... om de islamitische strijders van Boko Haram terug te dringen. Vlak daarvoor hadden gevechtsvliegtuigen de omgeving gebombardeerd. Advocaat Nico Meijering is woedend weggelopen bij het verhoor door de rechtercommissaris. Hij was gedagvaard om te getuigen in vier liquidatiezaken. De rechter zou hem woorden in de mond hebben gelegd. Meijering wilde dat de tekst werd veranderd, omdat hij anders zijn veiligheid in gevaar zou brengen. De rechtercommissaris weigerde dat, waarna Meijering dus wegliep. Het kabinet heeft geen plan voor het verhogen van de belasting op nieuwe dieselauto's. De staatssecretarissen Wiebes en Mansveld schrijven aan de Tweede Kamer dat er ook niet over zo'n plan is gepraat. De twee reageerden op een verzoek uit de Tweede Kamer. Die wilde weten wat het kabinet van plan is. Mansveld zei onlangs tegen de Kamer dat ze met Wiebes praat over manieren om het aantal nieuwe dieselauto's te beperken. Het weer, de zon schijnt geregeld. Er valt ook een enkele winterse bui. Eerst is dat vooral in het noorden en westen. Later in het midden en zuidoosten. Het wordt 2 graden in het oosten en 5 aan zee.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 Ja welkom terug. Of liever gezegd, welkom bij, bij dit programma. De vinyljaren aparte muziek. Uh, gewoon die je niet dagelijks meer hoort. Of niet hoort. Want er zijn nog weinig uh, radiosizoons waar je dit soort dingen nog hoort. Wij draaien vinyl, drie LP's zoals we dat al bijna vijf jaar doen. En in april gaan we de formule wat veranderen. En eh, blijven we wel vinyl draaien. Dit programma naam gaat veranderen. we gaan ook wat meer actueel dingen erbij draaien. Nieuwe albums en zo. Die eh, misschien ook wel op vinyl uitkomen. Dat weet ik. Maar als je dat allemaal moet gaan aanschaffen. Dan, eh, poeh, mm, dan moet je er een baan bij nemen. Een werkhuisje erbij. Ja. Maar gelukkig zijn er nog computers. En eh, zijn er nog dingen als Spotify. Waar dan die nieuwe albums ook in komen. Hoop je dan? En uh, ja, we gaan uh, dat gaan we allemaal doen na, uh, na dat we uh, het uh, de vijf jaar vier jaren hebben volgemaakt, hoor. Dat, uh, ja, dat zie je zeker. In ieder geval vandaag hebben we drie uh, prachtige mooie platen en uh, dat zijn. Uh, Ever and Forever, Ever, Forever van Kate Bush. Daar nou, beginnen we mee zo. En uh, Margriet Eshuis, Sign of the Time. Prachtige album waar onder andere ook het nummer Black Pearl op staat. Album dat ze maakte met vier fantastische muzikanten: Jan Hollenstelle, Peter Schoen, uh, Lex Bolderdijk en uh, Tom van het Hof. Tom ja, die dus. En verder een dame die eh, prachtige muziek maakt. Alleen niet zozeer bij een groot publiek eh, bekend is. Wel bij de liefhebbers. En ik hoop dat die er nog zijn. Dat is Joni Mitchell. Altijd wel een van mijn favorieten geweest. Vooral van ja, haar heel aparte eh, stemgeluid. Natuurlijk heeft zij wel een paar hitjes gehad. En een van de grootste daarvan was de Big Yellow Taxi. Die staat niet op dit album. Want dit album is van latere datum. Laten we maar uh, beginnen met lekkere muziek. En uh, mocht u ineens een ander stemgeluid horen... Antwerna neemt het even over. Want ik moet uh, ook nog even een broodje doen, hè. Want dan start ik straks van mijn stoel af. Kijk ik op de webcam zie ineens geen presentatie, meer. Ligt die plat. Ligt die plaat. Dat is niet, natuurlijk. Nou, oké. Okay, uh, ik ga beginnen met... Ja, Normaal draai ik altijd de bekendste nummers van die plaat als laatste, maar ja, het is nou helemaal het eerste nummer van kant 1 nu. dus laten we maar beginnen met dit bekende nummer van Kate Bush, van het album Ever Forever, en dat nummer dat heet Babushka. dat vind ik persoonlijk altijd het uh, bijzondere en ook heel mooie uh, stemgeluid van Kate Bush. We gaan naar een uh, Nederlandse dame. En uh, deze heeft inmiddels haar sporen ruim schoot verdiend in de muziek. We gaan luisteren naar Margriet Eshuis met het nummer Right on the Money. een beetje snel over. Ja, Margriet Eshuis. En van Margriet Eshuis... van Nederland verhuizen we nu... naar Amerika. Ja. En uh, we gaan naar... een van de... meest bijzondere zangeressen... die dat land heeft voorgebracht. En uh, dat is... Joni Mitchell. En uh, deze LP... die de mooie naam draagt... Voor de Roses... Uh, even kijken, even spieken. Uh, kwam uit in 1972. <laughs> en uh, dit is dus eentje van haar latere werken. En uh, van dat album we gaan we draaien: Banquet. Zo, was je er weer. Ja, ik was er weer, hoor. Ja, ik was er weer. Moest even gauw, uh, even gauw uh, even dingen regelen. Goed, uh, Joni Mitchell dus. Uh, uh, zangeres en volgens mij komt ze niet uit Amerika. Maar uit hele andere uh, kontrijen. Even kijken of dat ook inderdaad klopt. Uh, poeh, wat is die groot. Even kijken, hoor. Moet even wat dingen... Canada. Ja. Ja, Roberta Joan Anderson heet ze oorspronkelijk. En ze is geboren op 7 november 1943 in Fort McLeod... Of layouts ik weet niet wie dat uitspreekt. McLeod. McLeod. Ugh. McLeod. McLeod. Nou, in Canada in ieder geval. En het uh, is dus een, uh, een, een Canadese zangeres... En uh, zij uh, vertolkt dus folk, folk jazz, popmuziek, singer-songwriter en ze speelt vooral uh, gitaar. Joni Mitchell, geboren als Roberta Joan Anderson in Fort McLeod, in Alberta, op 7 november 1943, <laughs> uh, wordt gezien als een van de invloedrijkste Canadese singer-songwriters. Daarnaast houdt ze zich uh, bezig met fotografie, poëzie en schilderkunst. Wat bijvoorbeeld terug te zien is in uh, een op Vincent van Gogh geïnspireerd zelfportret op de hoes van Turbulent Indigo uit 1994. Toen ze zeven jaar was nam ze pianolessen en toen ze op haar negende als gevolg van polio in het ziekenhuis uh, lag begon ze te zingen voor haar medepatiënten. Met behulp van een boek van Pete Seeger leerde ze gitaar en ukulele spelen. Uh, Johnny trouwde in 1965 met folkzanger Chuck Mitchell, met wie ze verhuisde naar de Verenigde Staten. Dit huwelijk duurde niet lang, maar na de scheiding bleef ze de achternaam Mitchell voeren. In de jaren 60 trad zij regelmatig op in folkclubs, in koffiebars, waar ze bekendheid verwierf door haar unieke combinatie van stem, gitaarspel en teksten. In 1969 trad ze, op het trad ze op in het voorprogramma van Crosby, Stills en Nash... en ging met Graham Nash in Laurel Canyon wonen. Ze had dit met onder andere Big Yellow Taxi... een liedje over de milieuproblematiek The Circle Game... Chelsea Morning en Both Sides Now. Mitchell wordt wel gezien als een van de invloedrijkste vrouwelijke artiesten... van de 20e eeuw. In 1971 verscheen haar album Blue... nog veel beschouwd als haar beste album. Later in de jaren 70 ontwikkelde haar muziek zich... Uh, van Foki naar meer Jessie... met het album Mingus als hoogtepunt... met medewerkings van Herbie Hancock, Steve Gadd... Jacob Astorius en Wayne Shorter. Een tribute aan Charles Mingus. Duke Ellington was haar voorbeeld. Veel van haar teksten gingen over emotionele ervaringen. Of uh, zijn maatschappelijk kritisch. En ze hekelde vaak de consumptiedrang. Het, het militarisme in de VS en de uitbuiting van de derde wereld. Dog eat dog. Waarin ze de hongersnood in Ethiopië aanklaagde... was, haar mog was zo mogelijk haar uh, meest geëngageerde album. Tweede helft van de jaren zeventig verschuift ze muzikaal meer naar de jazzrock en aan het begin van de jaren 80 naar uh, meer eigentijdse popmuziek. Joni Mitchell dus. Uh, uh, uh, een van de bekende nummers die onder andere Crosby, Stills, Nash en Young en natuurlijk ook Matthews Southern Comfort hebben opgenomen is het lied Woodstock. En dat is ook van uh, Joni's hand. Goed, we gaan naar Kate Bush, neem ik aan. Ja, die ja, ligt klaar. Nou, vertel maar. Ja, nou, ja, we gaan naar het uh, tweede nummer luisteren van dit album. En uh, ja, uh, ik kwam dus net erachter dat uh, deze plaats, zoals ze dat wel vaker doet op haar LP's, uh, de liedjes in elkaar overlopen. En dus een thema hebben. En wat dat thema is, dat... Uh, vertel ik straks nog wel een keertje. Uh, we gaan luisteren naar het nummer Dilius. Hier is Kate Bush. Yes, zo heette dat prachtige werkje van... Delius. Delius? Delius. Oh, oké. Okay, nou, ja, jij hebt de hoesie, ik heb geen hoesie. Dat is heel vreselijk natuurlijk. Catherine Kate Bush... oftewel Catherine Bush... werd geboren in Baxley Heath in Kent... op 30 juli 1958. Dan weet u dat alvast weer. Bush eh, debuteerde in 1978... op haar negentiende met de hit Wuthering Heights... En die was geïnspireerd door het gelijknamige boek van Emily Bronte. Het nummer stond in Groot-Brittannië vier weken lang op de eerste plaats van de hitlijsten. De gelegenheid van de opening van het Spookslot in de Efteling... werd op 12 mei 1978 een tv-special met Bush uitgezonden. Het was haar allereerste televisieoptreden. De opnames vonden onder meer plaats in en rondom de... Te openen, spookruine. En daar staat de namaakgrafsteen met de naam Kate erop. Haar debutalbum, The Kick Inside, werd zowel artistiek als commercieel gewaardeerd. De plaat, geproduceerd door David Gilmer, van Pink Floyd natuurlijk, bevatte hits zoals Damn Heavy People en The Man with the Child in His Eyes. David Gilmore uh, wordt wel haar ontdekker genoemd. Uh, omdat hij haar zowel financieel als moreel steunde tijdens het opname, opnemen van haar eerste demo's. En haar, eerste, en haar verder promoten bij zijn eigen platenmaatschappij IMI. Bush ondernam slechts eenmaal een tournee. De Tour of Life in 1978-1979. Ze, ze baarde veel uh, opzien door haar meme-achtige manier van dansen. De tournee bracht haar onder meer in Carré in Amsterdam. Ze was de eerste zangeres dus die live een draadloze microfoon op haar hoofd droeg... waardoor ze haar handen vrij had. Na 1979 heeft ze nooit meer getoerd. Nou, dat is niet helemaal, want ze heeft vorig jaar eh, weer een concert in Nederland gegeven. Ja, ja. Dus uh, dat klopt Tot genoeg wel. van haar uh, toch nog steeds enorme ja, dus schare fans. 34 jaar heeft of 35 ja. jaar niks meer gedaan en toen ineens was ze er weer. Maar uh, haar argument daarvoor vooral was dat zij... ...eerst haar kind wilde zien opgroeien, opgroeien en opvoeden. En dat ze daarom eh, wel platen maakte, maar nooit op ging. Eh, Later albums zoals Lionheart en Never Forever... ...die we vandaag dus in eh, behandeling hebben... ...waren commercieel gezien iets minder succesvol dan haar debuut... ...maar niettemin werden Babushka en Army Dreamers hits. Later hits waren onder meer Cloudbusting en Running Up That Hill... En voor de videoclip van Cloudbusting had Bush haar haren kort laten knippen. En speelde Donald, Donald, uh, Donald Sutherland haar vader. Yep. E Eind jaren tachtig scoorde Bush een hit samen met Peter Gabriel. Met het nummer Don't Give Up. Dat is een prachtig nummer. Yeah. Goed, we gaan verder met uh, Magritte's Huis. Toch? Yeah. Ja, ook wel, ja, ja, ja. ja. Ja, nou. Magritte S. Huis. En dat is. This time. <laughs> This... Ik moest even spreken. <laughs> oh, Oké, okay. heel goed. Magritte S. Huis. Margriet huis dus. Uh, Zevig keken, ja, mag Huis, daar kunnen we ook nog even wat van, van, van vertellen. natuurlijk. is leuk als u dat weet. He, al die informatie denk je dat weten? Uh, al op driejarige leeftijd maakte zich... Uh, zij het spelen op de accordeon eigen... en vanaf een jaar of negen... speelde zij in bandjes. De Maryleens, de e e Equip Z... en op de elektrische gitaar. Later speelde zij ook elektronisch orgel... en viel zij zo nodig in als zangeres. In 1962 werd de popgroep Lucifer opgericht. Producer Hans Vermeulen was een van de, de drijvende krachten. De groep brak door in 1974 met de jaren later nog steeds behit, bekende hit House for Sale. En die is nog elk jaar te vinden in de hitlijst van de top 2000. Hiermee begon de professionele carrière van S-House als popzangeres Sayan uh, Detail in uh, die groep Lucifer was Henny Huisman de drummer, maar die werd eruit geflikkerd. Omdat hij zogezegd niet goed genoeg was. Um, in 1965 werd de eerste LP, SVR, uitgebracht. En deze haalde de status van goud. De tweede, Margriet, 1977, werd minder goed ontvangen. En in 1979 werd Lucifer opgeheven. In 1977 maakte ze korte tijd ook nog deel uit van de studiegroep Veronica Unlimited, die door Hans van Hemert ter gelegenheid van de 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40 bij elkaar was gebracht. Eshuis ging solo door met de LP On The Move Again, geproduceerd door de Amerikaan Tom Salisbury uit 1980. Naar aanleiding van dit album kreeg Margriet en Edison een Palmal Exportprijs en werd ze uitgenodigd op het Knokkenfestival en won daar de Personalityprijs. Daarna maakte zij met de Marguerite S. Huisband de LP Right on Time. En dat is het album wat we vandaag onder uh, handen hebben. En dat album komt uit uh, 1981 met daarop de hit Black Pearl. Ook deze is jaarlijks terug te vinden in de top 2000. De single en het album kregen allebei een Edison. Het album Eye to Eye kwam uit in 1982. Uh, op deze LP die Marguerite S. Huisband bestond niet uit de minste jongens... Laat ik u dat ook nog even vertellen. Uh, Lex Bolderdijk speelde alle gitaren. Uh, Jan Hollenstelle, uh, die speelt bas. Dan uh, Peter Scheun, uh, begaafde toetsenist. Die uh, speelde dus inderdaad de toetsen. En Tom Op het Hof was de drummer van dit gezelschap. Goed, Joni Mitchell dus. Uit Canada afkomstig en uh, toch wel een hele aparte zangeres. En van haar draaien we nu Cold Blue Steel en Sweet Fire. Joni Mitchell. Ja, dat was Johnny Mitchell. Ja, het loopt allemaal zo lekker in elkaar door. Hè? Ja, daar ben je blij van af en toe. <lacht> nou, jaren... Het is vervelender voor degene die achter de knoppen zit. Ja. Ik dus. In de jaren zeventig verschuift Johnny Mitchell meer naar de, de jazzroek. En aan het begin van de jaren tachtig naar meer eigentijdse popmuziek. Dat had ik u al verteld. Vervolgens keerde ze aan het begin van de jaren negentig weer terug naar de stijl waar ze bekend mee werd in de jaren zeventig. In 1981 werd ze door. Premier Pierre Trudeau, ingehuldigd in de Canadese Juno you know Hall of Fames. Fame. In de loop van, uh, van haar carrière legde ze zich steeds meer toe op schilderkunst, fotografie en het schrijven van poëzie. Turbulent Indigo, 1994, dat is een van haar beste albums uit uh, die periode geldt, staat op de hoes haar zelfportret afgebeeld, waarin een duidelijk herkenbare invloed van Vincent van Gogh te zien is. In nee, 2002 vertelde ze aan het Amerikaanse muziekmagazine Rolling Stone... Uh, dat ze mogelijk nooit meer iets zou opnemen. Ze uitte daarbij zware kritiek op de muziekindustrie en met name ook op MTV. Ze stelde zichzelf en Bob Dylan als voorbeelden van goede zongzingers, songwriters... en in datzelfde jaar verscheen het album Travelogue... een overzicht van een uh, deel van haar werk met orkest uitgevoerd. 2007 op haar 64ste bracht ze haar laatste album uit Shine. Dat was de titel, Shine. Met haar muziekcarrière zou ze stoppen maar eigen zeggen omdat de muziekindustrie geen enkele aandacht meer heeft voor authentieke eh, muzikale vertolking. En ik denk dat dat ook waar is. Ik denk ze... niet dat ze dat verzint, nee. Nee, dat verzint ze niet. En nee. uh, gezien ook het feit dat uh, in de laatste jaren, met name het aantal platenmaatschappijen... Uh, nou, er zijn er eigenlijk nog maar uh, één of twee over van de grote jongens. Ja. En er is alleen Universal en, en Sony nog geloven. Want I.M.A. staat ook al niet zoveel meer voor. Nee. Uh, ze treedt niet meer op omdat ze door een zenuwaandoening uh, haar oude liedjes geen recht meer kan doen. In 2014 verscheen de verzamelbox Love Has Many Faces met 53 van haar liedjes. Ja, ik denk dat ze daar heel veel gelijk in heeft. En vandaar dat het uh, toch maar fantastisch is dat je mm -hmm. diensten als Spotify hebt. Dat is echt zo. Juist. Want uh, daar kun je als, ja, als zeg maar, particulier artiest, als, als soloartiest of als band... gewoon toch voor redelijk weinig geld... Uh, of voor heel weinig geld eigenlijk... je album uh, uh, of je single of wat dan ook... wereldwijd verspreid krijgen. Ja, dat is onder maar... de aandacht brengen. En, en je... het mooie ervan is... tenminste, dat vind ik, dat je in wezen... geen, uh, geen platenmaatschappij of wat ook nodig nee, je hebt. die heb je gewoon niet meer nodig. Je hebt nee. alleen een bedrijf nodig wat... Uh, Bemiddeld, of tenminste bemiddeld, wat ervoor zorgt dat je muziek op Spotify of, of iTunes komt. Want dat kan natuurlijk allemaal. En het, dat kost je relatief gewoon heel weinig geld. In ieder geval een stuk goedkoper dan een CD maken. Laten we dat even duidelijk stellen. Ja. En je uh, en impact is natuurlijk veel groter. Want als je het gewoon bekend maakt dat je op die diensten te horen bent, dan kun, kan men je gewoon wereldwijd beluisteren en. Downloaden. Prachtige manier. Ja. Uh, van. Uh, ja, van. van, van uh, muziek verspreiden. Muziek verspreiden, dat ah. wou ik zeggen. Goed, we gaan door met. Uh, Kate Bush, toch? Of krijgen we eerst. marie Griet Huis? Ik weet nee, we gaan eerst naar, uh, naar Kate. Naar Kate, hè? Ja, we gaan eerst naar Kate. We maken Kate. We schoppen Kate. <laughs> nee, oh, nou, doen we niet. We schoppen Kate. Nee. Blow Away heet ja. het volgende nummer: Blow Away, Kate Bush. ...heet het uh, En uh, ik vertelde u al... ...dat ze in de jaren 80 nog een hit scoorde ...met Peter Gabriel met het nummer Don't Give Up. 86 nam ze eveneens een duet op... ...met de Schotse band Big Country... ...en dat heette The Sear. In 1989 verscheen haar album... ...The Sensual World... ...waarin haar best verkochte album... ...wat haar best verkochte album in Amerika werd. Na uh, dit album... Uh, ...The Red Shoes 1993... ...trok Kate Bush zich jarenlang terug... ...op een eiland... In de Thames, waar ze werkte aan haar album uh, Ariel uit 2005, waarvan het nummer King of the Mountain een uh, bescheiden hit werd. Op 18 januari 2002 verscheen Bush voor het eerst sinds jaren weer op het podium als speciale gast van David Gilmour tijdens een concert in de Royal Festival Hall. 2007 is er een documentaire over Kate Bush gemaakt onder de titel Comeback Kate waarin toegewijde fans over hun bijzondere band met de zangeres verhalen. Hoewel haar bijzondere stijl niet iedereen gemakkelijk in het gehoor ligt... wordt Kate Bush breed gerespecteerd onder collega-muzikanten. Ton Amos, Björk en Sinnetel O'Connor hebben in interviews aangegeven... dat zij door Kate Bush zijn beïnvloed en geïnspireerd. 16 mei 2011 werd een compilatiealbum uitgebracht onder de titel eh, direct, Director's Cut. En eh, in deze uitgave bewerkte Bush haar vorige albums... The Sensual World en The Red Shoes opnieuw. En verzag ze van nieuwe opnames en remasters. Na jaren van afwezigheid bleek Kate Bush nog altijd populair. In Nederland kwam dit album binnen op nummer 6 in de album Top 100. In de Britse album Top 40 kwam ze binnen op plaats 2. 21 november 2011 is het album 50 Words for Snow uitgekomen, waaronder andere Bush, zoon Albert Bertie, Elton John en Stephen Fry hebben meegewerkt. In augustus 2012 gingen de geruchten rond dat Bush, eh, dat Bush op de slotceremonie van de Olympische Spelen van 12 augustus zou optreden. Dit zou een speciale gebeurtenis zijn omdat Bush amper optreedt. Ze voelt zich er namelijk nogal ongemakkelijk bij om haar nummers voor een publiek te brengen. En op de ceremonie werd er uiteindelijk enkel maar haar recent uitgebrachte remake van Ruth afgespeeld. Zij zelf was nergens te bespeuren. Achteraf liet Kate de organisatie eh, eh, van, de, van de slotvoorstelling wel weten dat ze het draaien van haar remake op prijs stelde. In, 2000, in januari 2013 werd Bush benoemd tot commandeur in de orde van het Britse Rijk, wegens haar verdiensten voor de muziek. Bush kondigde in maart 2014 op haar website aan voor het eerst in 35 jaar tijd een reeks van 15 concerten te geven in Londen. Enkele dagen later voegden ze daar nog 7 optredens aan toe. De 22 voorstellen waren in tijd van nog geen kwartier uitverkocht. Op 26 augustus 2014 gaf Kate haar eerste concert in 35 jaar. Het optreden was een buitengewoon groot succes. Nou, bent die weer helemaal op de hoogte. Ja, dat ja. was hier in Nederland ook zo, hè? Ja. Dat was geweldig. Het was echt. Uh, je moest echt uh, vlak voordat uh, dat, uh, die, uh, de verkoop openging, moest je eigenlijk al in de, in, in, in de starthuining zitten. Ja. Want het was echt volgens mij hier binnen vijf minuten uitgekocht. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan naar Margriet huis. Uh, <coughs> we moeten hier veel kletsen natuurlijk. Uh, Beautiful Loser heet het nummer van de LP van Margriet. Die we hier uh, onder de loop hebben. Right, in, right on time. En daarvan Beautiful Loser. Any time, any day, any night People come, people got a freak show yo. You can witness what you like Feel it breathe, feel it sleep Feel the concrete ecstasy In a flash of a neon light Like a cyborg shovel, a couple's cover. Playing out her 8 street scenario She fights for a place of her own Settles into her barroom stand. She's never really long alone A quick hello, a quick goodbye The money talks, smiles, lies Feel the way the night The traffic screams, the silence cloud She just can't take it anymore How long will her youth endure? So blunt, so foolish and so blue Who could refuse a beautiful loser? Like a shadowy moves And sing while the moon like spark ignites Like a killer on a midnight brow Living of the dead of night Unsuspecting yeah. crazy crazy, crazy girls he craves gills and pleasure to say. Tonight's gonna be his night Watch him win and watch her lose He just can't take Loser. Oftewel. Nou ja. Ach, ik hoef het ook niet voor u te vertalen. Dat kan u zelf. U bent slim genoeg. Toch? Ja, moet dat nog vertaald worden dan? Nee, Beautiful Loser. Ja. Goed, album komt dus uit 1981 en uh, ze worden dus begeleid door vier topmuzikanten: Tom Op het Hof op drums, Peter Jeun op toetsen, Jan Hollenstellen op bas en Lex Bolderdijk op gitaar. Ehm. Um, het album Eye to Eye kwam uit in 1982. Uh, S-Huis speelde zes jaar in het clubcircuit en uh, festivals in Nederland, onder meer op Park Pop in Den Haag. Ze stopte in 1986 met optredens met een vaste band en legde zich vanaf toen op het solo-optredens. Ze ging lesgeven op het conservatorium in Alkmaar en speelde in, de in het Nijmeegse bandje The Dream van Maarten Peters, uh, singer-songwriter, bekend van White Horses in the Snow. Eshuis ging nummers van Peters zingen... en hij ging speciaal voor haar componeren. Eh, componeren, moet ik zeggen. En dit resulteerde in de cd's Sometimes uit 1991. Eind jaren 80 ging Eshuis popmuziek in het theater brengen. De samenwerking tussen haar en Maarten Peters werd eh, steeds intensiever. Peters ging steeds meer muziek voor haar schrijven... meespelen in de band en ook de theater produceren. Na de cd's The We Small Hours 1993 en Shadow Dancing uit 1996... richtte zij hun eigen platenmaatschappij op. Eshuis vierde haar 25-jarig jubileum... als professioneel popzangeres... met de live CD Step Into The Light. En uh, we gaan nu weer verder met, met uh, Joni Mitchell, hè? Toch? Ja. Ja. Ja, ja. Joni. Jo ja. Jo Joni. Jo Joni is de put. Oké. Nou, dat zal dan de laatste worden... denk ik zo'n beetje voor het nieuws. Als alles mee zit, weet ik niet. Als u trouwens de hoes van uh, deze LP hebt... is een prachtige hoes... Met een bos rozen erin. Alle teksten erop. Maar ook een blootfoto van Joni. Ja, weliswaar, weliswaar van achter hem. Maar oké, okay, het is wel <laughs> Ja. Het is wel bloot. En van toch wel een uh, tig aantal jaren geleden. Ja, mag Baron ik... Grill heet het, het volgende nummer. Ja. dat Het is Joni Mitchell. All wearing black diamond earrings Talking about zombies and Singapore porcelains No trouble in their faces, not one anxious voice None of the crazy you get from too much choice The thumb and the satchel or the rented robber something by the second refill. You think she's enlightened as she totals your bill, you say, show me the way to bar and grill Well, some say it's in service, they say, humble makes pure. You're hoping it's near folly, cause you're headed that way for sure. have to laugh cause it's all so crazy All oh, her mind's on her boyfriend and it's over easy It's just a trick on you, her mirror's in your will So you ask the truck driver on the way to the deal, But he's just a slave He's got a lot of soul He sings Merry Christmas for you Just like Nat King Cole And he makes up his own tune Right on the spot about White balls and windshields And this job he's got And you wanna get moving And you wanna stay still But lost in the moment Some longing gives. Forget to ask. Hey, where's Bar and Grill? Dat was uh, Baron Grill van, uh, van Johnny Mitchell. Uh, we gaan geen nieuwe plaat meer opzetten. Ik ben ook vergeten om een filletje in te gooien. Nou ja, ja. het is allemaal weer Nou, het. we praten het wel vol. Dat is uh, Ja, uh, dat, is, uh, dat kunnen we wel totdat het, uh, de tijd er is. Dat is niet zo lang meer trouwens. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dat moet toch wel lukken? Ja. Song of Forest Eagle, dat was haar eerste album van Johnny Mitchell. Clouds was de tweede, Ladies of the Canyon was de derde, Blue was de vierde... en For the Roses, het album wat we dus vandaag doen. Het vijfde album en we gaan album. eruit. Oké, okay. heel fijn. Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.